We gaan terug naar de zoger. Hij vertelt ons iets, dat op de weg, die bevindt, die bevindt zich op de weg, Rabbi Lazar, naar zijn schoonvader, en samen met hem is Rabbi Abba, een van de vooraanstaande kabbalisten in, dat, in deze groep. En, en dan zien zij achter hen, lopen zo'n ezeldrijver. En dan zeggen ze, zegt dan de Rabbi, Abba, laten we ons opmaken nu, beginnen om iets te raad te leren, want de tijd is daarvoor klaar, om ons op te maken voor de weg. Uh, de Hasulam, de linker column, de rechel dertien. Mamar, de ta'in hamri. Mamar, de ezel driver. Vierteen. Ein Dalet. Ot ein Dalet? Rabiel Haveve ha Double punt. Rabbi Identities so 77. Rabbi Lazar, Have Rabbi Lazar was and so forth. Double Rabbi Lazar halach Hallach le'ord et Rabbi Yossi. Rabbi Shimon ben Zestin Lakunia. Kotano rabbi Abba imo. De rechelverti. Rabbi Lazar halach lirot hing om Rabbi Yosi de zoon van Rabbi Shimon, de zoon van Lakunia, zijn schoonvader te zien. Rabbi Abba is en Rabbi, Amo, Rabbi Abba is met hem. Punt. Zo zien we dat ook met zijn eentje gingen ze haast nooit op weg. Altijd met iemand anders. En als er geen andere geleerde was, dan nam, dan, nam een geleerde met, met zich mee een, een jongen, een jongen in die, die dan een leerling of zo, iemand die, of in ieder geval iemand op weg, die gewoon een andere mens erbij. He, grote wijsheid. Ach, punt, 16 na punt. Dus, maar dan gingen zij niet als wij, maar ja, ik ga, ik neem ook iemand mee. En die andere ook precies dezelfde, uit dezelfde is. Uit dezelfde overweging, maar niet dat we gaan uh, samen. Zestien, punt. We is, egaad, zeifentin, haya, mechamer, mechamer, acharehem. De Ainousha, haya, molih, achtin, chamorehem. We is, egaad, en man. Ah ja, mehameer agarijum was, mehameer uh, is van het woord gamoor, van een ezel, En hij <coughs> ijzelde, nas, ijzelde na hen, ijzelde. Dus net zoals wij zeggen dan, iemand fietste, fietste en die ijzelde. Dus hij, ja, die, dus hij begeleidde de ezels. Dan zegt men dat in, het, in ja. de hele getal dat hij ijzelde. Hij begeleidde die ijzels, de heino, dat wil zeggen, dat wil zeggen dat hij uh, begeleide of transporteerde, die zijn ijzels. Nee, sorry, niet, niet zijn, maar hun ijzels. Hun ijzels. Dus, met andere woorden, dan is het de ijzels van Rabbi Elazar en Rabbi en Abba, die waren onder de hand, die, dus die begeleide die dreef, ja, dreif die uh, Ezeldraef. Achtin, Amar Rabbi Aba, Niftach Pitheja Tura, Negentin, Shah Taha, de hittaken bedarchenu. Amar Rabbi Abba achtin. Rabbi Abba zei, Niftach, laten we openen pitchea Torah, de openingen van de Torah. 19. Shatasha, Hasha dat nu het uur is, was man en de tijd, de hittaken om ons op te maken. Ook een vortikun zit daarin. op onze weg. Tain, en nu gaat u ons uh, vertellen of uitleggen het woord uh, ijzeldrijver, want een zeer zeldzame woord. Tain, dus de ijzeldrijver, de volgende pagina, P. Dalit, 84, de Asuland, de rechterkolom, de eerste regel. Pirusho betekent doker, betekent doker, doker betekent. Van het woord van het woord uh, dakar. Van het stamp, de stam dakar om steken. Ja, steken, net zoals met een priem, steken zo. So. En dat betekent doeker. Dus letterlijk betekent dat doeker, het woord, woord, dus voor de ijzeldrijver, letterlijk komt van het woord dat uh, betekent steken. Steker, wat betekent dat? Zullen zien. Kial um, uh, medoc med medocrim metargem metanin hij zegt want het woord medokrim. hij geeft ons een bron waaruit hij dat behaalt van uh, iets van de irmiyahu profeet irmiyahu dat hij zegt, dan het woord medokrim prik men, men, men steekt hij was vertaald wordt uh, met metanin. dus daar dat is hij he geeft ons een bron dat het, die vertaling dat het klopt. Wehu shem de regel twee. Wehu shem mushael en dat is een woord. helemaal zo so wordt vertaald ook. Mushael is leen. Shem mushael dat is een woord. Limolich hamorim voor de drijver van de ezel's, van ezel's. Drie mipnei shedarko. Waarom is dat zo? Mipnei shedarko de kor et haamurim, ba uh, ba machat kedey vier shi maharu laleged. Waarom is het zo? Heet het zo? Omdat dat is, omdat het is zijn manier. Het is gebruikelijk bij hen, bij die, dat beroep. beroep. Lid de koor, het jammeren om te prikken, prikken, zeg het, om te steken die, die eizels, een pijn doen een beetje, steken die eizels, die, uh, eizels steken hen met een prim, een soort priem. Kiddeje, je maar haar roelen leggen op dat ze zullen sneller gaan op de weg. Eizel is, vaak zijn, heeft een karakter van een ezel. Die, die staat zo, blijft staan en gaat die niet op weg. Nee, die wil niet werken. Dan nee, doet hij een beetje met hem zo, met een prim En dan gaat hij wel eh, lopen. Sneller lopen. Nou, dat is zo'n korte oord. Dan gaan we de volgende oot doen. De regel 1. Zeer vreemde, kleine, oot, kleine ootjes. Zullen we zien? De regel 1 van de Ein Hei. Wat rabi Rabbi Elazar weimar? Ed Shaptotai tishmru. Ot Ein Hei. 75. Rabbi tishmru, ja. Uh, Rabbi Elazar opende en zei. En dan gaat de woorden uit de Torah zelf, het Vaikra, Leviticus. Et Shaptotai Tishmoru, Tishmoru. Staat het Tishmoru, maar well, ik denk dat het in de Torah staat Tishmoru. Oké, okay. dat is het. Daar staat het geschreven: Et Shaptotai Tishmoru, mijn Shabbaten, eh. Uh, Leif Na, say that, yeah? Leif Na, name in acht, mein Shabbat. In merefaut, Shabbat and Shabtotai, that is, mein Shabbat Leif Na, of name in acht. Houd, yeah, houd, houd Haud, mein Shabbat and yeah, okay. Tuhase Bashit Yomin, barak, adosh Hu Alma Kom en zi. In zes dagen heeft Akadoosboro goed de wereld geschapen. Waarschijnlijk is het uh, Rabelazar Rab Rab Rab nu. We hebben net gehad over de woorden van zijn vader, over de schepping de, van de schepper door de Torah, et cetera. Dat uh, inspireerde hem nu om dan. En, en dan verbindt hij dat hetzelfde, hetzelfde onderwerp een beetje. Zoals we Yoma, we Yoma Gale, Avidate, we gaan Bahu, Yoma. We Yoma, we Yoma, en elke dag van de schepingsgedaden, Gale, Avidate onthulde zijn daad, of zijn werking, we geila en gaf De kracht, kracht aan Bahahu Yoma aan die dag. We zullen zien. Aan de dag van Shabbat. Dus elke dag van de scheppingsdag. Alle scheppingsdagen. Alle zes dagen. Elke dag heeft zijn eigen kracht. En zijn eigen specifieke. Spe specifiek, eh, specifieke daarvan. Maar elke dag van de week geeft ook van zijn. Uh, werking, onthulling en zijn kracht aan die dag van Shabbat. Zeer speciaal wat hij ons vertelt. Drie. Eimatai gale avidate viahef Gaila. Wanneer onthuld, onthuld eh, worden, onthuld werd zijn dad viahef Gaila, en gaf zijn kracht Around Punt by Yomar via Ria. inon tlat yomin fir kadmain kulhu hawe satimin velo itgalu. galu. Kevande ata yomar apik avidata five ve de kulu And he said uns bij Jomere Via, op de vierde dag, op de vierde scheppingsdaad, let op, uh, begin de genoond, laat op de vierde dag gaf hij de kracht, al die krachten die daarvoor waren, van die dagen, de drie dagen, gaven gaf zij hun krachten aan de vierde dag. Kijk, het is iets speciaal wat we gaan leren nu, dat dag en dag toch wel verschillende dingen zijn. Beginnde in ontlaat, jomen, omdat die eerste, omdat die drie dagen, kad mijn drie eerste dagen van de schepen, kulhu, hawe, satimin allemaal waren zij verborgen, verhuld, dus verhuld naar krachten, weloid galu, en zij waren, zij onthulde zich niet. Kij de ate jomen, rwijje, en daar, de vierde dag kwam, vierde scheppingsdag kwam, Apik Avidata kwam uit zijn daden, wehaila de kulu en de kracht van allen. Punt. We gaan naar de Hasulam. En de rechterkolom, de regel 5. Oot ein hey. De referentieletter oot ein hey, 75. Patach, rabbi, elazar. Rabbi, elazar, opende. En zo so ver, zo so voort. Patach, rabbi, elazar, maar rabbi, elazar, opende. En zij, zes et schaftot dai tishmaru mein shabbaten haut mein shabbaten paschem seht Punt, bo ure ba shesh ba sheshet zeven yamin bara hakadosh baruchu eta ha ulamten bo ure kom en zi ba 7. bara, kadosh borohu schiep, hakadosh borohu et au De Heilige Gezegene zei de wereld schiep. Punt. We hol jom we jom en elke dag, acht dilemma's zei, werd onthuld zijn daden. We natan beoht jom et kochu en gaf zijn kracht aan die dag. Punt. Matai 9, Gilama Sehunat Ankokho. Wanneer onthulde hij zijn daad en gaf zijn kracht? Punt. Hoe Bayom Harvi? Dat is op de vierde dag. Dus op de vierde scheppingsdag. En alles wat we horen nu hier over de zes, zeven, zeven scheppingsdagen. Alles natuurlijk ook kunnen we ook zien, terugzien, in elke zeven dagen van we weekdagen, zes weekdagen, zes, we zes weekdagen, en de zeven dagen, de, de dag van Shabbat. Elke zeven dagen is niets anders. Dan is het ook dezelfde cyclus, hetzelfde cyclus herhaald wordt, als die zeven eerste zes dagen. Zeven dagen. Zes plus één. Tien beschwil. Shootam, sloshet, yamim, arishonim. Ayu, elef, stumim, kulam, velonig, lu. Kivan, shabayomarvii, twelve. Hotzi, hamase, wel, akko, shell, kulam, punt, tin. Bishvil shootam, sloshet, yamim, arishonim, omdat. Deze drie eerste dagen, Ajoenstumim waren ver, verhuld, Elf, Kulam, allemaal waren ze verhuld, Weloniglu en niet onthuld, Kewanshebaijomarvi'i, Aangezien de vierde dag is gekomen, Twaalf, masse, Bracht hij de daad uit, de daad en de kracht van allen die daarvoor waren. 13. Birush, de uitleg. Bahahu, Yoma, Hainu, Ba Yoma, Shabbat. Dat is wat de zoger zegt. Op die dag, dat de daad wordt onthuld, daad wordt onthuld, en de krachten worden onthuld staat op die dag. Dat op die dag sla, slaat het op de dag van Shabbat. 14. Goed opletten wat je zegt ons? Wat, wat, wat betekent dat dat Shabbat? Wat is het? 14. Shit, yo min hem, hagat nahi. Een nu opletten. We gaan ons nu vertellen. Uh, kabbalistisch. Shit, yo min hem, hagat nahi. We hem. Megalim, Schleimut, 15. Melachtam, Lekocham, Bayom HaShabbat. 14. Schiet Yomin, Zezdachan, Zezdachan, Hem Chagat Nehi. Dat zein. Chagat Nehi, Chesed, Gwurat, Yferet, Netzer, God, Yisot, Et slat op Chavon, Eeleke, Velaküroche, Zezdachan. En niet op de hoef, niet per se op de scheppingsverhaal verteld worden, want het is hetzelfde. Elke zes dagen is het net zoals hetzelfde als de scheppings van de wereld. is, is geen tijd bestaat. Dus we hebben Megalim Schlimud. En deze zes onthullen de volmaaktheid van hun daden, vijftien, en hun krachten bij Juma Shabbat. Op, die, op de dag van Shabbat. Shehu malchut, dat die malchut is. De zevende dag is malchut, En alles is, alle krachten, en alles uh, is, kan zijn uh, eindpunt vinden, zijn vervulling alleen in de malchut, En niet door de wijk, niet door de in die sferot Wie is de schepping? Malchut is de schepping, en niet de en niet al die voor gesset, boratje, die zijn als het ware hulpmiddelen. De, zonder hen is het niet mogelijk. Dus dan zijn als het ware de... Wie is de klikabala? Wie is de klikabala? Wie heeft de klikabala? Alleenmaal goed. Geen enkele sfera heeft klikabala. Dus dat is wat die zegt ons, dat hun... De hun uh, ze onthullen hun volmaaktheid volmakten van de daden van elke dag en hun krachten op de dag van Shabbat. Dat dat is maar goed. Erg speciaal wat we zullen leren nu in deze oort Zestien. Omaa Shomer. Eimatai gale avidate viahef 17, heila bayoma Revie, we gouden. Omar Schomer, en dat is wat hij zegt, de zoger, hij matai galea vedate, wanneer onthulde hij, onthuld, en onthuld worden, dit da hun daden, of onthuld hij zijn daden? We ja, geile en geeft zijn kracht. We joma, rvij, en en antwoord op de vierde dag. We en 17 na de dubbele punt. Kijk, als we weten hoe de vroeg functioneert, die, hoe functioneren de zeven dagen van de schepping, weten we alles. Hebben we alles in handen? Weten we weten op welke manier we kunnen uh, ons brengen in overeenkomst met, met, met het licht? Alles heb je. Dan, zie, dan pas zie je dat jij en de schepper is geen volk. Eigenlijk, moet ik me iets met de volk te maken, welke dan ook. De Torah spreekt geen woord over volk, over welke volk dan ook. Eigenlijk, in gewoon op een platen op een plate, lage niveau, dan kan men wel dat vertalen en allerlei, allerlei varianten zeggen, geven. Maar de Torah spreekt alleen van één mens, met al die krachten. Van Israël en volkeren van de wereld, alles is in één mens. En alles kan je dat zien in die zeven dagen, hebben alles. Alle, alles kan je zien hoe dat functioneert, en dan kan je dat toepassen. Je zeg, week in, week uit, dan weet je hoe dat functioneert. Stap voor stap kunnen we dat leren, wat maandag is. Kunnen we, voor maandag kunnen we een jaar cursus houden van, wat is maandag, wat is zondag. En Shabbat misschien, vijf jaar. We hebben wat ik bedoel? Daar zit alle kracht. En dat is, maar... Daarom, alles is van toepassing van voor van, nieuw, voor ons. Voor ons maar. Zeventje. Maar wat de Shabbat is, men weet niet wat Shabbat is. Dus je moet leren ook wat Shabbat is. Vrepe. Want wat is gegeven? Shabbat is iets geweldigs, maar men begrijpt niet wat het is. Men doet rare dingen. Shabbat, en uh, noem dat Shabbat. Goed opletten wat het allemaal is, wat geweldig wat het is, Shabbat, wat het allemaal is, het it is iets grandieus, <coughs> maar het it, is iets alleen maar met de innerlijke houding heeft te maken. Let op. Maar ook met weten wat het is. Hine, mikodem, achtin lachen, amar, de kol, yoma, veyoma, jahev, bij Jom 19, A Shabbat 17. Henei, zie hier, Mikodem lachen, voor daarvoor, zei hij 18. De hol Jom of Jom, dat elke dag, gaf zijn kracht aan de dag van Shabbat 19. Na de punt, we gaan om her. Ei Matai ha Raak, bijom, waar Let op, erg, erg belangrijk is dat. We gaan, en hier... zegt hij zoger. Dus daar was het duidelijk dat elke dag dat gaf aan de Shabbat. Maar nu... Omer, zegt hij zoger: Hij hey matai, hij jazet. Wanneer was dat? Hij zegt... Raak, bij waar we alleen op de vierde dag. Dus op de vierde dag... aan de vierde dag wordt het gegeven. Dus... 20 na de punt. We justly Punt. En wij dienen dat te begrijpen. Punt. Kijk, dat het Shabbat is, dat is oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat is het te maken met de vierde dag? Dat dit aan de vierde dag wordt gegeven. Janhu die hamal goed. 21. Ni kreet Rvii, Лавот Scheem 22, Hagat. U schwii, Lebanin, Scheem Nehi. We kennen Omer 23, Rabbi Shima. Hoed, opletten wat je hoort, is iets anders. We dat we na de laatste punt. En het gaat erom. Ki ha mal goed, ni kreter i ush Dat mal heet de vierde en de zevende. We moeten nooit vergeten wat de, hoe de partsoef nu eruit ziet. De, de tweede, vanaf de tweede zimzum. Hoe? Na boven de gezin en onder de gezin. of niet? Boven de gezin, onder de gezin. Twee delen van de partsoef zijn er. Dat is wat hij zegt dan. Vierde, Malchut, heet vierde en de zevende. Rvii, Lavot, zij is de vierde voor de vaderen. Wie zijn de vaderen? Artsvaderen, Shehem, Chagat. Die zijn Chagat, Goratje, Gwaratjeferet, dus boven de Chese. En de vierde, onder, de, onder hen, boven de Chese, is Malchut. En dat is David. De kracht van David. Dat is dan die. Maar dat zullen we leren. Dus boven de gezee hebben we drie. Gesset, Gwora en Tiferet. En Gesset, Gwora en Tiferet heeten. Hasadim, bedekte ja? Boven de gezee zijn bedekte chazadim. En onder de gezee zijn. Zijn onthulde chazadim. Waarom? Weet je, ja, herinner je nog. Dat boven de gezee wie zit dan onder de, binnen de serenpin? Zit nog de jesot van de mama, van de Ima. En zij, heeft, zij bedekt serenpin van de Abba. Binnen de Ima zit Abba. Dus Abba geeft Chochma. En daarom de uh, Ima bedekt de zoon van de Abba. Van van, om Chochma niet te, te ontvangen. Maar onder de Gesee is geen Ima meer. Onder de Gesee eigenlijk vanaf jesot een beetje eh, netzig in voor Gora, dan is er wel een zekere straling nog van Ima maar jesot bijvoorbeeld daar is niet meer, niet meer zij reikt niet jesot van de Ima reikt niet tot de, Jes, de jesot van de Zerenpil en daarom in de jesot van de Zerenpil zit geen van binnen straalt geen Ima alleen Abba en dat is betekent onthulde gesedim. Onthulde gesedim is een de gesed. Maar dat is wat hij zegt ons, dat malgoed, uh, wat dat de malgoed heet, de vierde en de zevende. De vierde, ten aanzien van de vaderen, de vaderen zijn gagaat, gesed, goraat je en zij is de vierde. Dus boven de gesed, zij sluit, het gedeelte van de boven de gezin af. O en zij is ook de zevende Libanen ten aanzien van de zonen. van de vader en zijn gezet en de zonen, ze hem en de zonen heeten nehi nehi net zo wat zijn, de zonen. We gaan. Omer, Rabi Shimon, en zo zegt ook Rabi Shimon, bovenaan, oot Dalet, in Oud Dalet, maar wij gaan verder, punt. Maar ik citeer het hier op ons. Ki han het we hebben daar geleerd over die uh, planten, ja, die, ki han het Zenim. Want daar, in de, de Oud 4, van de het begin van de zoger. Daar was een uh, mamar waarin Rabbi Shimon vertelde dat en etsanim dat de planten stekies, de stekjes die verscheinen boven de aarde. Daar was een uh, son mamar en dat was verteld. zo so, kih han shem hagat van de Stekjes of planten die gehad zijn. uba arts die werden gezien of verschenen op de aarde. joma op de derde dag. Daar was het vergelijking rinnend nog. Daar I had de zogar vergelijking getrokken tussen de dagen, de zeven, de. Zeven scheppingsdagen en de uitspraken die van de Shira van het Lied der Liederen. En dan zeg je dat de stekjes of de planten, Hagad die Hagad zijn 24, neer Uba verschijnen op de aarde. Bij dat was op de, op de derde dag. En dat overeenkwam overeen kwam met het vers in de Shira Shir, in de Lieder-Liederen, met de vermelding daar, we het 25 Hazam-jurige, da Jom rvi. En dat de tijd van het. Zeggen zeg dat, snijden, snoeien, snoeien van de bomen. De tijd van snoeien, van de snoeien, is aangekomen. En dat is de vierde dag. Dus in de derde dag was het gagaat, zoals we dat hebben gezien. Dus de, de drie dagen, gisteren je verder. En de vierde dag was het, de tijd voor het snoeien, is, aange, is gekomen. En dat is de vierde dag. En, de tijd, en toen was het ook verteld dat de vierde dag, de tijd van het snoeien betekent dat het de dag voor het, de tijd voor het uh, afsnijden, ja, afsnijden van die bosdoeners, etc. Zo so was het, we hebben geleerd. 25. Sha'as niet ma'at 26, amal goed, le'ibur bet Wat was het dan? Op de derde dag werd de Noekwa geschapen. Herinner je nog, op de derde dag, op de dag van de, wanneer de Tjeveret werd geschapen. De derde dag is Tjeveret, ja. En op de derde dag was ook de Noekwa verscheen, waar links, ja, links van Gagat. Herinner je nog, links van Gagat. En zij was even groot als de Zehiranpien. Maar zij kon links, dus zij kon Gochma ontvangen. Maar zonder Gassadim is het niets, kan zij niet, niet proeven. Wat was het dan op de vierde dag? Dat Hashem zei tegen haar. Ga, ha, maak jezelf klein. En, en dan staat, zij zouden staan. Zij gaan staan onder de zeer en van hem ontvangen chassadim. Nou, dan kan zij niets verdwijnen in het geestelijke. Zij heeft al gochma gehad. En nu kreeg ze dan, zal zij dan chassadim ontvangen. En dan wordt ze opgebouwd door Dat was dan Maar dat was wel een soort... Een soort uh, verkleining van die malgoed. Ze aas niet, uh, dat toen verminderde ver, ver, ver zich, verkleinde zij zich malgoed, verkleinde, verkleinde zich, weil dat leibur en zij steeg op in de iboer, bed, in de tweede iboer, om mochin te ontvangen, a sham lees daar. Dat is dan ot dalet Ik kan daar nog een keer dat bekijken als je dat doet. 26. Haré, shamal 27. Neatsla, Michagat, Bayom, Gimil, Venitkana, Bayom, Dalet. Ali-Day, 28. de Iran, Pin. Shuyom, Dalet. Wel, ken zo, 29, hier, nekret, revija, reviji, la, word. Let op. Harry, het is erg belangrijk wat we nu leren van die twee posities van de noekwa. De noekwa heeft twee posities. Dat is de, e de vierde dag, positie van de vierde dag, wanneer zij staat gelijk aan de zierenpien. Aan de ene kant is het geweldig. Zij is groot. Zij is net als de twee grote lichten die de maan, de, de, de maan en de zon, en de zon die gelijk aan elkaar zijn, is dus geweldig. Aan de andere kant, zij heeft ook gebrek aan chassadim, zij heeft geen chassadim, dus, dus dat was dan de derde dag en dan de vierde dag. Dus haar grote toestand, haar toest, toestand van haar geboren worden, in de derde dag, is aan de, ene kant, aan de ene kant is het geweldig, aan de andere kant gebrek. En op de vierde dag wordt ze kleiner gemaakt. En natuurlijk kleiner maken is natuurlijk zitten, natuurlijk te maken natuurlijk met dinum. Maar zonder dienium kan het ook niet. Kijk naar nou wat je zegt. 26. Harry, shamal goed, zie hier dat de mal 27 net sla werd geschapen van Hagat op de derde dag. Op de, waarom op de derde dag? Op de derde dag was al, al, al de middelste lijn. Het is de middelste lijn. En dan is de tijd om de Noekwa te, te scheppen. Te, te Omdat het is nieuw, de middelste lijn. Hebben nu wat de middelste lijn. Hebben nu en Gassadiem en gvorot En dat is wat de Noekwa wil en dan kan men geven dat aan de Noekwa. Wanneer Taknaba adalet. Dus hij werd geschapen op de derde dag door de Gagad. van de Van Gagad en werd ingesteld of gecorrigeerd op de vierde dag. Idee, ja netzig, want de vierde dag is de netzig, door netzig, de netzig van de Zeeranpien, shuhu Jomadalle dat dat de vierde dag is. Wij kennen daarom, niet zo uit dat aspect, 29 in je kret revi la zij heet de vierde bij de vader de vierde van de vader. En de vierde moest wel zijn, want zoals de zoger vertelt ons wel ergens, dat de tafel of de stoel, de kiest, de troon moet staan op vier poten. Eigenlijk, boven, boven de gezee van de zeerampien hebben we vier poten. Hebben we Geset Goratje, feret en Malchut. En de Malchud, dat is dan de David, koning David, die dan de kracht moet opbrengen om zich te verbinden met de, met de vaderen. Daarom koning David eerst, eerst bij zijn koninkrijk, wat staat in de Torah, wat zij lezen gewoon als plat verhaal, dat hij moest eerst, eerst had die zeven jaar geregeerd in gebron, en niet over de hele Israël, want hij moest eerst regeren, eerst de vierde zijn bij de vaderen, en daar is in gebron zijn, al die vaderen zijn, die aartsvaderen zijn, begraven, en daarom, hij moest daar ook de, de, bij hen aanleunen bij hen, krachten opdoen bij hen, om eerst de vierde poot, als het ware, te worden aan de troon, van boven de Gazé. Wie is de troon van boven de Gazé? Dat is dan de Zerentien. Vier poten, dat is de Zerentien. Hagat en de Malchut, de vierde. En de troon voor wie? Wie zit dan op de troon boven de, de. Wie zit dan op die troon? Dus Hagat en Malchut, boven de Gazé, vormen de troon. Wie moet zitten boven de troon? Wie is boven de Zerentien? Bina, dat is de Bina natuurlijk, dat is de troon voor de Bina. Dat okay. <laughs> is wat ook de is, is Torah beschrijft. Dat zeven jaar moest hij eerst koning zijn, alleen over in the Hebron, Hebron alleen in klein regio. Klein koning, kem, koning, koning, koning, koning moest hij zijn. En daarna over de hele Israël. Want daarna was hij ook de kracht kreeg hij ook om de zevende te zijn. Zoals wat we leren nu. Maar eerst moet je de vierde zijn. Hij, want de koning, da, David, was de mal goed. Dus eerst was hij klein uh, boven de gezin. En daarna moest hij dan de zevende zijn. Dus over alle uh, spierot, onder alle te zijn. We achter kaag, 29, het eerste punt En het eerste woord. De derde, de derde letter is niet he, maar het. Moet je hem doortrekken. We, ja? 29, naar de punt het eerste woord, de letter he, doortrekken wordt het het. We omer sham 30 beartzenu da yom shabbat de igu dugmat erets, de eerste regel de linker kolom, achayim Are, she hanikret eretz, i tvei bchinat yom shabat vihi shvii lebanin." Lebanin. Who could operate? The rector Kolom the under-under regel neichen at in for omer omersham, seh in the ot vier van Shimon bar Yochai, uh, over the uh, over die planten die verschenen en, en dan vervolgens zegt hij daar 30 beartzenu over de zevende dag zegt hij beartzenu en herinner je nog en de uh, stem van de, van de duif werd gehoord, ja, werd gehoord in het land dat was, we hebben dat geleerd en Bertzenu, dat is de zevende, in ons land, Bertzenu is in ons land, in de Shirashirim, in de Liederliederen. daar stond het, daar, en in ons land, Da Yom Shabbat, dat is de zevende dag, dat was ook uh, parallel met de zeven dagen van de schepping, dus, in ons land, dat is de Shabbat, de Yehud Dogmat Eretz, Achayim, Achayim. Want that is the Shabbat. Varum is that Shabbat? Om that that is uh, that lake up the Eretz Achayim of the lake, of the lake in the land. Arei shemalchut Malchut nekret Eretz zihir, that the Malchut heit aretz shehi, land. Shi hi twee bhinat yom-shabbat, dat is het aspect de dag van Shabbat. We hier lebanin, en zij is de zevende voor de zonen. En de zonen, dat is nihi. Dus dan hebben we de mahu, die de zevende is dus aan de zonen. Dus die onder de haze is zij dan als de zevende. Voor uh, de zoon, voor de nehi. Ne Oké, okay, dat is nog de uh, inleiding. Winian drie ze, scheller, wie, oe, wie. Hoe ze met kan en kwestie van deze kwestie van de vierde en de zevende van die maalhoed wordt nu hier uitgelegd. Bijzonder belangrijk, omdat altijd maar goed heeft die twee toestanden. Altijd, kan niet anders zijn. En ja, dus eerst gochma, ja, we zien het. En dan niets aan te doen, dan moet het klinieren zichzelf en ontvangen van de zerenpim chassadim. En dat klinieren maakt haar groot. En wij zijn als goed. dus het is wel leren over onszelf. Die twee toestanden, vier en zeven, dan leren we ons pas en leren we ook over de zeven dagen hoe, als je weet nu over de vierde dag hoe de vierde dag is, en wat de Shabbat is, dan weet je hoe aanpassen jezelf vier. Weze amro, begin de inondtlatjomen, five. Kadmain, koolgouave satimin velo itgal, zes. כי חול זמן, השמדריגה היא, בחיסרון המלחות, זהיפן, נבחנת לסתומה ובלתי נודעת, ובחסגתה את, אך, המלחות, מסגת את שלמותה, וזה סוד ששת נכן, ימי המעשה ושבת, כי אילך יורה,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 En tegelijkertijd, een norm, elke keer wanneer je in het geestelijke een paradox tegenkomt, dat moet je dat, op dat moment moet je dat erg voorzichtig mee zijn en niet tegenstribbelen. Want juist in die paradoxen die je aantreft in het geestelijke, daar moet je je lijnen daarvoor. Want dan ga je den, dat paradox weer oplossen in jezelf en je gaat verder dan dat jij tot nu toe kon bevatten. ik. Alles wat paradox betekent, dat jij staat aan de grens van jouw vermogen, wat je kan met jouw kilim. En als je er doorheen loopt, ben je al daar. Dan krijg je een andere paradox. En steeds verder. Kijk goed, elke woord is belangrijk, wat in jouw ooit zegt. De regel 4, ja? Yeah? Weze amro, en dat is wat hij zegt, de zoger. Begin de enormt laat jomin kad Aangezien deze eerste drie dagen, kool, hoe hawe, satiemen, allemaal waren zij verhuld. Die geset gewaart je of de eerste, tweede en derde dagenzelfde. hetzelfde. Weluit galo en niet onthuld. Zes. Die kool ja, Madriga, hibachisarone, maar goed, let op. En nu is want let op, erg belangrijk, nu gaat het, is bijzonder belangrijk. Want telekens, Kolzman, elke tijd, telekens, wanneer de traptrain, een traptrain, een traptrain, ontbreekt, maar goed, let op, zeven, nifgen het listuma, heet wordt geacht deze traptreden als verhuld, oblitie no daad en ongekend. Uwahasagata, hasagat et malchut let op en bij het bevatten, bij het bereiken van de malchut, maar zeg het het slim let op, bereikt, he, bereikt zij die traptreden haar volmaaktheid. Alleen wanneer de malchut wordt bevat, verkrijgt men de volmaaktheid. Wesesot, Shesheti, Mehama, Sewe Shabbat. En dat is het geheim van zes dagen van de zes scheppingsdagen en Shabbat. Oftewel elke zes weekdagen en Shabbat. Precies hetzelfde, niets anders is het. is niet één keer de zeven dagen van Shabbat in Clariskes. Elke week precies dezelfde krachten werken als bij de schepingsdaad. En hij kijkt wat hij zegt, dat is dan de zes dagen en de malchut. En alleen bij het bevatten van de malchut verkrijgt men de volmaaktheid. Ki Lichora, zehim sheshit mee, amase. Want uit eerste gezicht, zo lijkt het wel eerst, uit het eerste gezicht. Zerchim, seshit, meyam ase, dienen de zes dagen van de schepingsdaad, legiot joter chashuwi, meyom a Shabbat. Belangrijker zijn dan de dag, dan de Shabbat. Die zijn hoger, ja of niet? Chesed, hoger. Chesed, je feert, allemaal hoger dan de malchut. Zij moeten eigenlijk, van de eerste gezicht, van het eerste gezicht, lijkt het wel dat zij eigenlijk belangrijker zijn, hoger, dan de Malchut, dan de, de Shabbat. Sheharei Hagat nehi, want de Hagat en Nihi, Heset Gurati Feret net zo hot Jesuot. Shehem Shechet Meyama seed, die zes dagen van de schepingsdag zijn. Hashovim Yoterne, Malchut, die zijn belangrijker dan de Malchut, Shehi Yom Shabbat, die welke Malchut de dag van Shabbat is. Eindelijk, waarom belangrijker. het belangrijker Hoger, dichter bij de schepper. Ja of niet? Geest dichter bij de schepper. Gogma, uh, uh, Gwura, allemaal dichter bij de schepper. En de, en de malgoed is, uh, is laag bij de grond. En dan zit het met de wens om te ontvangen, et cetera, et cetera. En zo schijnt het van, de, van het eerste gezicht. Let op, erg bijzonder belangrijk. 13. Ella Pirous, hoe? Schakol shavua, U madriga bevneat ma. Vierteen. Schabayamota hol i hasra malhut. Ve al ken, vijftien. A stuma. Ve een bak dusha. Kiba haser zestien amalhut. Haser gam gar de orod kanal. Ve rak. בhidgalot צעינתin אמבולחут ב-מ-במדרגה גהי דהינו בביyat יום אchten השבת אז מיתגלה כדушא ב-הכול דהיינו דהינו נייחינתינ גמ-בשישת מיאמאסו ב שורה ב-הכול טינת Ahu. Waar d'eer ze, gamba, bashechet, mee, brisht. 21. Kasher, net slu. Hier moeten we een puntje zetten. Ik zie dat dit een beetje. Oh. Hier, 20, na twee woorden, zetten we een puntje. Achter. Erg bijzonder belangrijk. Dat is iets wat. Zeer fijn, wat men niet kan, uh, wat waar al gevoel moet al zijn, dat weet het begrijpen, hoe dat zit in elkaar, die zes dagen en van de week, of zes dagen van de schepping en de Shabbat. En goed kijken op de Shabbat met heel andere ogen, dan een uh, Joodse rustdag. Absoluut met andere ogen, want uh, men begrijpt niet wat het is. Goed opletten, wat hier staat geschreven. Hoe dat, hoe dat moet je dat opvatten? Wat het is? Uh, welke regel heb je? Ah, dertien. Let op. Goed opletten. Ela, apirushu, maar de uitleg is als volgt. Shekol shavua hu madrega befnei atsma. Let op. Dat de hele week is een traptreden op zichzelf standen. De hele week is niet zo dat het maandag één trap treden, zondag één trap treden, maandag één trap treden. Maar de hele week maakt één trap treden uh, uit. Dat is dan één geheel is. Eén week of zeven dagen. Ze bijamot agholt. I. Gassra. Allemaal ah, goed, let op. Dat op de werkdagen op de dat is met andere op de dat betekent op de profane dagen uh, ontbreekt aan deze traptreden de week dus een week lang is een één traptreden ontbreekt daaraan mal goed het belangrijkste ontbreekt dus aan elke dag van de week op zich uh, ontbreekt een goed, want allemaal samen zeven dagen maken ze één traptrede uit. We al kennen vijftien Amadriga's Tuma en daarom, let op, de traptreden is ver, verhuld. Zonder mal goed is het verhuld. We één bak dusha en er is geen heiligheid, geen kadusha in deze trap treden. Dus door de week is er geen kdusha, geen heiligheid. Kiba geser amalgoed, want bij het ontbreken 16 van de malchut, Haser gar orot, ontbreekt uh, gar van lichten. Als er geen malchut is, dan geen gar van lichten, geen gochma, kanaal, zoals boven gezegd werd. Verraak bij het galoed 17 zeventien Malchut. En alleen bij het onthullen van de malchut in deze traptrede de heino dat wil zeggen, bij bijat joma shabbat, dat wil zeggen, bij het kode komst van de dag van shabbat, als met galaha gdusha bacholomadriga, let op, dan onthuld wordt de gdusha het op obacholomadriga in de hele traptrede ook dus, post factum, zeg je dat, ja? Uh, retrospectief, ook over de alle, za, alle overige zes dagen van de week, die ik al had gewerkt, dan nu op de Shabbat, alles, want al die zes dagen van de week, die zijn nergens verloren gegaan, die zitten dan bij mij, ik heb ze meegemaakt, eigenlijk ik moest zwoegen, in die zes dagen, nu op de Shabbat, alle zeven dagen maken één geheel uit. Dan, en op die Shabbat is er mal goed en dat de mal goed op de Shabbat slaat nu haar licht, licht, hochma, et etc. Op alle vorige dagen, die zes dagen die, die al geweest waren. En ook, uh, zeg zeggen dat, verwerken, verwerken al die zes dagen die ik, al, da, die ik uh, zonder mal goed, in, die wij zonder mal goed uh, hebben meegemaakt en zonder. Heiligheid. De Haino, dat wil zeggen 19. gamba, Basheshti Meyamase, dat wil zeggen. Ook in de zes dagen, in zes dagen van de daad, of van zes dagen van de scheppingsdaad, oftewel zes werkdagen. Dus onthuld wordt, nieuw onthuld, het Heiligheid, Heiligheid wordt onthuld in elke. In de hele trap treden. Dus ook in de zes dagen die al geweest waren. Uh, 19 na de koma. Wakdusha, Shura, Bachola, Shavu'a, Hahu'i. En de heligheid rust op de, op de hele. op alle zeven. op al die zeven dagen. Dus de zes dagen die ik gewerkt had. En nog zit op de zevende dag. Als ik dan mij instel dat ik de malgoed ontvang dat is de Shabbat, malgoed te ontvangen in mijzelf niets van buiten helpt jou Zal is allemaal was alleen van binnen, die malgoed moet je ervaren van binnen dat is Shabbat en dan ervaar je die malgoed en samen met die malgoed ontvangen je gar dus alles wat je zes dagen gezwoegd had nu gaat gevuld worden met het licht van het Shabbat, met de gar en dan heb je niet voor niets ge gewerkt al die zes dagen. Die gaan nu ook. Nu komt de heiligheid aan die zes dagen toe. Door de week is er geen heiligheid. Maar nu op de Shabbat verkreeg ik de heiligheid van de dag van de Shabbat. En retrospectief, want alle, alle, uh, alles zit in mij, alle zes dagen die ik gewerkt had. Nu gaat het bestralen, de dag van de Shabbat bestraalt alle zes dagen, wekelijks dagen van de week die, dar, die, die daarvoor waren, voorafgingen de Shabbat. En dan ga ik ze incasseren, crediteren in, in mijzelf, Brengen tot, dat blijft het in mij nieuw. Uh, heiligheid, ook die dagen worden nu pas gevuld met heiligheid. Dat is heel erg, heel erg speciaal. Nou, maken we hier een, een pauze.